Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Koop geen corona online. Die oproep doet de inspectie gezondheidszorg. Ze kregen vandaag flink wat klachten binnen over een website waar je een pakketje kunt bestellen... om jezelf thuis te besmetten met corona, om een herstelbewijs te krijgen. De inspectie wist niet wat ze hoorden. En dan zijn er dus blijkbaar organisaties, misschien willen ze geld verdienen... die blijkbaar bewust het virus verder willen verspreiden. Ik vind dat ontluisterend. De inspectie noemt het ook een klap in het gezicht van mensen die hun best doen om corona te bestrijden. Bovendien is het heel gevaarlijk voor mensen om zo'n pakketje te bestellen. Je kunt ernstig ziek worden en anderen besmetten en in gevaar brengen. En daarom zegt de inspectie... Ik heb maar één advies en dat is doe het niet, doe het nooit. Je mag tijdens nieuwjaar waarschijnlijk gewoon weer vuurwerk afsteken. Het kabinet wil dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw. En daar is niet iedereen blij mee, zegt verslaggever Ron Vrezen. We horen dat de burgemeesters uit het Veiligheidsberaad vanavond nog met een brandbrief komen... waarin ze pleiten toch voor zo'n landelijk verbod. Dus die gaan de druk op het kabinet die morgen moet besluiten nog even flink opvoeren. Vorig jaar was er wel een verbod. Om de zorg te ontlasten was het kopen en afsteken van vuurwerk toen verboden. Meer dan de helft van de ziekenhuizen in Nederland stelt de planbare zorg uit. Er komen steeds meer coronapatiënten in het ziekenhuis en er zijn steeds minder IC-bedden beschikbaar. Het uitstellen zorgt voor een grote achterstand. Sommige mensen wachten al maanden op een operatie. Als je gaat sporten bij Fit for Free of Basic Fit kun je geen zonnebankje meer pakken. Gisteren deden artsen en huidkankerpatiënten een oproep de zonnebanken weg te halen vanwege de kankerverwekkende UV-straling. En nu halen de ketens de zonnebanken inderdaad weg.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 geleden hadden we hier Paul Bond. En die heeft toen ook meegedaan met het gesprek wat ik heb mogen voeren... met Frank Schalkwijk van Deze Band Elephant uit Rotterdam. Welkom bij Alternative FM, nummer dat heet Travis Calling. Diezelfde Paul Bond waar ik het net over heb... die gaat vanavond in de rode bioscoop zijn release show geven. Dat gaat dus gewoon wel door. Want als iedereen op zijn krent zit, dan mag het gewoon... En dat is dus een geplaceerd evenement. Zoals uh, Peppy en Cocky dat zeggen. Zijn niet mijn woorden. Maar het zijn de woorden van een andere radiocollega ergens in Den Landen die dat uh, gezegd heeft. En ja, eerlijk gezegd uh, zitten een, toch weer een aantal muzikanten... nu weer een beetje met de handen in het haar. Want er zijn een aantal optredens weer gewoon gecanceld. En dus moeten er een aantal weer helemaal gaan nadenken... van hoe ze dat dan weer opnieuw gaan invullen. Over de popronde helemaal. Uh, maar even het zwijgen toe, want... Die popronde die vindt elk najaar plaats. En die sluiten ze dan ergens af in het uh, voorjaar van uh, 2022. Ergens geloof ik in februari. Maar dat uh, feest is ook voorlopig eventjes ja, afgelopen. En of het is überhaupt nog, uh, nog maar de vraag of het doorgaat. Volgens mij helemaal niet. Dus uh, het heeft alles uh, te maken met die vermalen tijden uh, buikvirus, uh, buikgriep, om het al even zo te zeggen, die rondwaart. En er is uh, nog geen ene sodomiet aan te doen, lijkt het wel. Ja, je kan je helemaal rot vaccineren, maar uh, dat schijnt dan toch ook wat minder uit te halen. Maar goed, uh, je kan maar beter. Ja, helemaal. Dat is niet helemaal waar. Wetenschappelijk is bewezen dat uh, het wel degelijk verschil maakt. Hè? Dus uh, ik uh, zwijg er verder toe. Maar goed, we gaan gewoon vrolijk verder met de muziek hier bij Alternative FM. Want we hebben uh, zat, uh, sowieso straks een nieuwe single van Mountaineer. We gaan straks ook praten met Marcel Hulst van Mountaineer. Marcel Hulst kennen we ook bijvoorbeeld van Maggie Brown. Die hebben we ook wel eens hier vaak uh, laten horen. Maar dit keer is het uh, zijn uh, verhaal van Mountaineer. Want dat is uh, het andere uh, muziekale verhaal van uh, Marcel Hulst. Eigenlijk is dat meer zijn uh, ding... Um, in het uh, tweede uur hebben we ook nog uh, een gesprek. Want uh, de mensen van Winston Blue die komen ook weer met een nieuwe single. Keep Me Haunted heet de nieuwe single. En uh, ook in het derde uur zit een telefonisch gesprek. Maar dat is niet gekoppeld direct aan nieuw materiaal. Uh, hoewel er ook uh, best wel het uh, uh, nodige uh, te beleven valt. Want uh, we hebben bijvoorbeeld... En die heb ik nog niet eens klaarstaan. dat dat staat maar netjes... Maar bijvoorbeeld een nieuwe single van Newland. Die is, uh, die is deze week uitgekomen. Uh, en niet te vergeten, Mella. Die heeft uh, morgen een nieuwe single. Ook die ga je horen. Um, er is een nieuwe single van Three Point Landing. Jazeker. Ook die hebben weer een nieuwe single. En dat zijn allemaal uh, singles die je straks uh, gaat horen. En ja, zeker, ook Paul Bond. Die heeft uh, vandaag al de EP. Um, uh, gepresenteerd. Dus daar gaan wij ook uh, heel fijn uh, wat stukken van draaien. Want dat is vandaag. Dus dat mag allemaal. Maar er zijn natuurlijk ook. Um, zoals wat ik net zei. Die worden dan eigenlijk morgen uitgebracht. Uh, en daar hebben we dan uh, het. Uh, ja, dan hebben we het voordeel dat we dat gegund krijgen. Van de muzikale vrienden in het land. Want anders. Uh, zou het nooit lukken. Kijk, hier zie je, bedoel ik. Die heb ik nog niet eens uh, helemaal staan. Wat erg eigenlijk ook. En, niet te vergeten, tot die Meo Die gaan morgen hun EP presenteren. Dus er is genoeg te doen bij ons. Vorige week hadden we ze uh, al aan de telefoon. Tenminste, één uh, van de twee. Uh, dat was uh, de vrouwelijke helft van Sammerhoes. En dat is Vera Jessen geweest. Van Sammerhoes. En dit is het titelnummer van de EP die daarbij hoort. Rubik's. voor Paul, want uh, hij heeft al verteld dat hij een tijdje heeft opgetrokken met uh, Ricky Kolen, dus uh, dat heeft hij gedaan. En Ricky Kolen gaat weer samenwerken met uh, Ruud Hameling, hier uit uh, Zandvoort. Dus dat is het volgende hoofdstuk. Uh, bovendien uh, dook hij ook al op in het uh, programma van uh, Tijd voor Max, want uh, tussen 6 en 7 heb je dat nummer van Jorik van Noorden gehoord. En daar is uh, Paul ook op uh, te horen, want dan uh, bespeelt hij de toetsen. En dit is toch echt iets van hemzelf, want uh, Sunset Blues wordt uh, vandaag gepresenteerd in de Rode Bioscoop. Daar doet hij, dat doet hij niet alleen. Want uh, Wouter Tol, die hij nog kent van de Dandelion-periode... die Denteline, dat bestaat eigenlijk nog steeds. Die is nog niet echt uh, helemaal uh, afgeschaft of wat dan ook. Het is eigenlijk een waakvlammetje. Het kan zomaar weer uh, gewoon uh, ontbranden tot iets leuks. Dus dat is uh, sowieso nog in een waakvlamstand En de ander uh, waar hij mee optreedt, dat is Danny van Tichelen. En die Danny van Tichelen die speelt net als paal... ook bij Jorik van Noorden in uh, de band... Maar zit ook in de begeleidingsband van bijvoorbeeld Blauwschoen. En dat is een hele grote jongen in de landen. En bovendien, Danny van Tichelen heeft niet zo lang geleden... nog een heel mooi project afgerond. De label Belle Epoque. En daar, ja, daar heeft hij een aantal mensen op uitgenodigd. Waaronder Jorik van Oorden, maar ook Judy Blank... En ook bijvoorbeeld Anne Soldat en Bloudzoen en uh, Ruben Heijn. En dat maakt het project dan wel heel erg bijzonder. Dus uh, Paul Bond zit in een uh, ja, toch wel een bijzonder muzikaal ge gezelschap. Heeft hij een aantal weken geleden hier ook uh, gezegd toen hij hier was, twee weken terug. En uh, ja, nou ja, wat uh, vanavond gaat gebeuren, dat wachten we dus uh, gewoon af. Er zijn een aantal ogen en oren daarbij aanwezig. Um, Lisa Lo, die heeft ook uh, nieuw materiaal uitgebracht. Uh, een EP, dus uh, nog niet zo lang geleden. Ik wel, geloof twee of drie weken terug. En daar staat ook dit op. For us. It always rings outside. I never That you Uh, dat komt uh, van een, uh, van een ja, label wat nog niet uh, echt helemaal bekend is. Uh, dat label dat heet uh, trouwens Chocolate Box uh, Records. Want dat is uh, eigenlijk de naam die erbij hoort. En um, ja, wat uh, moet ik er eigenlijk bij zeggen? Uh, dat uh, is niet het enige wat, uh, wat uitgebracht is op dat label. Uh, Annemarie Hilbrand, uh, zoals zij voluit heet, heeft dat ook gedaan... En een van de mannen die daarachter zit is Luc Nijman. En die is hier ooit uh, geweest. Maar die vertelde dat al uh, bij ons in de uitzending dat hij daarmee bezig was. Um, bij Dick Pels uh, is dat een beetje uh, blijven liggen. Want uh, ja, ik uh, wilde eerst wel het materiaal hebben om het te kunnen draaien. En nu heb ik het eindelijk. Maar het uh, dateert al van september. Dus het is al uh, enigszins al... Bekend onder de muzikale uh, platformen die Nederland rijk is. En ik heb dit uh, van de bandcamp geplukt. Nou, die bandcamp is uh, lekker bezig. Uh, want ik heb net even een mu muzikant wakker, wakker lopen maken. Want uh, ja, het werd op een gegeven moment zomaar eventjes uh, poem, online gegooid. Ja, ik heb het, al, uh, heb het al grotendeels binnen. Want ja, ik heb het al betaald. Maar uh, ik ga niet verklappen wie dat is. Want hij heeft nu de gelegenheid om dat allemaal een beetje recht te gaan zetten. Maar ik, ik ga je beloven dat ik iets uh, ga draaien daarvan. Eén uh, dingetje hoor. Want anders dan krijg ik uh, geweldige ruzie met hem. En dat wil ik ook niet. Uh, want dat, uh, wat dat er gaat, uh, ga je dus uh, uh, iets horen wat uh, pas in januari 2022 uit uh, gaat komen. Ehm... Um, Kijk, dat is, dat is uh, meteen ook het uh, bericht. Uh, wat ik wil vertellen erover is dat hij dit heeft gedaan. Samen met onder andere René Wijnhoven van Clean Piet. Dus nou, dan, weet je, dan weet je al in welke richting je het moet, uh, moet gaan zoeken. Uh, dat is, uh, toch, en het is iemand die ook weer gelinkt is aan Paul Bond. Want die Paul Bond die, die heeft uh, met uh, Dentline ooit zijn nummer uitgebracht. En dat heeft hij op, op een gegeven moment nog eens een keer. Ja, akoestisch uh, bewerkt in de tijd dat we uh, in de eerste lockdown uh, hadden gezeten. Dus het zegt al uh, heel veel. En dan moet ik eventjes uh, een beetje vakkundig het allemaal uh, een beetje, beetje gaan volkletsen. Want uh, we gaan straks ook een, uh, een interview doen. Dat interview, dat ga ik doen uh, met uh, Marcel Hulst van Moutenier. Maar Marcel is ook naast het feit dat hij muzikant is, ja, uh, begenadigd uh, toneel. Speler, hoewel, genadigd, dat weet ik niet. Maar ik ga het wel aan hem vragen of hij misschien ook in navolging van grote toneelspelers... Uh, misschien ook een uh, carrière ambieert. Maar uh, een van de dingen uh, waar hij ook mee bezig is, is Mountaineer. En uh, uh, Lewis en... Pff, nou ben ik even uh, verder de, de titel van, van, uh, van, het, uh, van het hele verhaal kwijt. Lewis en nog wat, dat, uh, dat is het uh, verhaal. Um, waar hij mee bezig is. En dat uh, album dat moet, uh, moet op een gegeven moment gaan komen. Ergens in 2022. Dat is de bedoeling dat het ja, begin volgend jaar uh, gaat uh, verschijnen. Uh, een van die singles die uh, daarop uh, te vinden is. Is Man Made War. Die hebben we uh, wel eens een uh, paar keer laten horen. Nu doen we dat nog een keer. Maar de nieuwe single is uh, ook onderweg. En die komt morgen uit. Maar daartussenin gaan we hem proberen uh, te pakken te krijgen. Ehm... Um, dat kan heel uh, spannend gaan worden, want uh, dat zal dan denk ik in, uh, in de aflopen van, uh, van de platen zijn, van, of van, van het nummer zijn, wat ik uh, nu laat horen, The Man Made for. En die uh, staat dus, uh, wat ik al zei, op uh, dat uh, nieuwe album. Hier is Mountaineer! En het nummer dat dus al eerder is uitgebracht. You understand een man-made war. En inmiddels ben ik al gesouffleerd dat dit van een album komt... Lewis and Clark. En ik zeg Lewis, dat heeft niks uh, met te maken... voor de, de verdwaalde autosportfan... die op dit moment zit te luisteren. Ik ben er zelf ook heen. Heeft niks met die Hamilton uh, te maken... maar gewoon met een ontdekkingsreiziger. Uh, de man die daar alles van weet... die heb ik ook aan de telefoon. Want uh, we hebben net... Uh, um, de eerste uh, single van, die, van dat album gedraaid... van Mountaineer. Dat is Marcel Hulst. Goedenavond. Goedenavond, Jaap. Ja, uh, allereerst, ik kreeg uh, ergens rond zes een, uh, een melding van. Ik zit in een uh, ja, uh, toneelrepetitie. En dan vraag ik mij af: ben jij een begenadigde uh, um, ja, toneelspeler? Nou, begenadigd val ik niet durven zeggen, maar ik, uh, ik doe het heel soms. één keer per jaar op school. Ik mm -hmm. werk, ik ben uh, leerkracht. Aha. En vroeger heb ik het ook veel gedaan en zo ben ik het onderwijs ingerold. En ach, nou ja, als er dan op school toneel gespeeld moet worden, dan uh, steekt hij het weer mijn vinger op. Uh, net als in een klas dus. Precies. <laughs> ja. ja, nou hebben wij hier een uh, ja, assortiment van uh, Sinterklaas toneel van, uh, van de scholen. Uh, dat, dat, dat is ja. Uh, ik kan me ook nog herinneren dat ik dat zelf ook heb meegemaakt als uh, Pukkie van een jaar of uh, tien. Dat uh, dan de leerkracht op, uh, op het toneel stond en daar een rol uh, speelde. Heeft dat daar ook iets mee te maken of... Ja, een beetje wel. alleen ja. zit het dan met kerst. Dus dat okay. het doen we een okay. kerst, kerstspel. Mm. En uh, nou ja, Jozef en Maria, en je kent het wel. Ja, ja nee, nee, nee, uh, ja. Het ja, is geen dat... christelijke school, maar het is een vrije school. En op een vrije school doen ze ieder jaar als traditie een, uh, een kerstspel, het geboortespel. En ja, dat gaat dan over dat, dat Jezus niet een heilige uit de Bijbel is, maar dat het in jezelf zit. En dat je je eigen kracht moet ontdekken. En nou ja, over de geboorte van jezelf eigenlijk... Ja, ja, ja. Dat is best wel een, een, leuk, ja, een mooie lading als, als ik het zo hoor. Maar dan ga ik even de, de, de, de link maken en dan uh, maak ik even de brug naar, uh, naar het album wat je maakt. Zit daar ja. eigenlijk ook, een, uh, zit daar ook iets in in dat opzicht? Nou ja, kijk, als, als je zo'n plaat maakt, dan, ja. dan, dan word je ook weer eigenlijk opnieuw geboren. Want je, maakt, je brengt... Ja, dat bedoel ik. Dus de, ja. Ja. Ja? ja, dus eigenlijk wel. En het is een gigantisch moeilijk proces. En, en, en lang proces. En Sommige dingen zijn makkelijk en sommige dingen zijn moeilijk, maar je, je bent toch leven aan het inblazen in iets. Mm -hmm. Namelijk een aantal kindjes die uit jou zelf komen of uit de lucht komen, hoe je het noemen wil. En uh, ja, dat is ook een proces, een geboorte. En in die zin uh, hebben we allemaal op deze wereld volgens mij uh, dezelfde taak zeg maar. Moeten we allemaal ergens mee worstelen en mm -hmm. uiteindelijk uh, lukt dat of lukt het niet. Yeah. Uh, nou ja, het gaat over ontdekkingsreizigen. Uh, is, dat, is dat een metaforisch verhaal, hè? dat album wat je dan maakt? Hè? Ja. Van, is dat dan ook het met, met de metafoor die je gebruikt van uh, elk leven... kan een ontdekkingsreis zijn in dat, in dat opzicht? Ja, in die zin wel. Kijk, ik, ik, ik ben een, uh, een dromer. Ik droom al mijn hele leven. En dat gaat vaak dan naar Amerika, over Amerika. En dat was voor mij als kind gewoon het beloofde land... En uh, Lewis en Clark, die waren dus op ontdekking in dat land en die moesten het Westen ontdekken van een Thomas Jefferson. Mm -hmm. Dus die uh, waren ook op ontdekking, zeg maar. En ja, mijn, mijn, als ik in mijn hoofd mocht zijn waar ik het liefst wil zijn, dan zou ik toch wel in Amerika willen zijn. Ja. Hoe gek het land ook is hoor. Ik bedoel, ja. dat zit ook op de plaat natuurlijk. Ja. Het, is, het is een soort beloofd land en het is een soort ja, kapot land. Er gaat van alles goed, er gaat van alles mis. En Lewis en Clark die staan voor mij een klein beetje voor dat pad wat ze bewandelen, wat ze, ja. wat ze gewandeld hebben. Ja, is dat ook gelijk de aantrekkingskracht van het land bij jou? Dat er, ja, dat het, dat ja. er zoveel verschillen zijn in, in, in uitingen en in wat dan ook, en opvattingen ook, vooral dat laatste. Hè? Want in de steden ja, ja, ja. is het uh, redelijk progressief. Maar kom je in het, uh, op het platteland, dat heb ik me laten vertellen, dan zijn er nog altijd de conservatieve mensen. Dat schijnt hier ja. eigenlijk overal, uh, dat schijnt mondiaal te zijn in dat opzicht. Klopt. ja, ja dat is daar natuurlijk niet, niet, niet anders. En ik, ik kom er gewoon ontzettend graag. En als ik er een tijdje niet ben, dan, ja, dan verlang ik er weer naar. En dan wil ik er weer heel graag naartoe. En op het moment dat ik uit het vliegtuig stap en ik sta op Amerikaanse grond... dan mm. Ja, dan ga ik wat rustiger ademen, ik word wat, wat, wat blijer, ik word wat, nou ja, ik word wat gelukkiger en ja, dat land doet wel wat met mij en ja. dat zit ook wel echt wel op die plaat inderdaad. Ja, eh, kunnen we stellen, nou ik denk het niet, maar ben je in het verkeerde land uh, geboren oh, of valt dat ook oh, weer mee? Nee absoluut, ik ben ontzettend blij dat ik hier woon hoor, het ja. is hier allemaal zo fijn geregeld, hmm. alleen uh, thuiskomen is ook fijn, geen, geen wanklank daarover. Maar dat, als je af en toe even een paar weken zo daar mag zijn, dan, dan ja, dat is toch wel echt opladen en ook een soort van thuiskomen. Ja, ja, ja. Dus ja. Het, het, het is in meerdere opzichten eh, ben je toch eigenlijk eh, ook wel een beetje een soort van globetrotter. maar aan de andere kant, eh, nou ja, je, je, je mist ook dan snel eh, de, ge, de gekookte aardappelen en eh, de stamppot om het eh, maar zo te zeggen. Ja. Ja. ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Als ik de vriendelijkheid daar altijd mee maak... dan word ik altijd helemaal gelukkig. En dan kom ik hier thuis en dan binnen vijf minuten... dan krijg ik weer een sneer van iemand op de tramchauffeur. <laughs> dan zie je Sagarijn. Ja, ja, ja. Oh ja, we zijn weer thuis. Ja, ja, ja. <laughs> dan moet je, omdat je dan misschien even met je in gedachten bent... oh, je kan ook wel even de, de lekkere smoelwerk trekken... bij wijze van spreken. Dat, ja. dat, dat idee. Ja, nou ja, goed. Uh, um, nou ja, mountaineer, dat, uh, dat is, dat is, is dat echt jouw ding? Ja, dat is wel echt een... Uh, ja, dat is wel een beetje mijn, mijn, mijn kindje. Ja, dat is... Ik zeg wel, dat, dat is mijn akoestische kant. Ik heb mm -hmm. een elektrische kant. En dat hebben jullie ook veel aandacht gegeven in het verleden. Ja, Maggie Brown. Maggie Brown, ja. En uh, dit is een beetje mijn... Uh, ja, de binnenkant, zeg maar. En Maggie Brown is soms wat weer de buitenkant of de... Wat, wat ja, poppierkant. En dit is wat ingetogen naar de melancholische ik. Ja, nou ja, dat is, uh, dat is dan toch wel prettig als je uh, dat soort uitingen kan hebben. Hè? Een muzikant uh, ja. kan zich altijd wel uh, snang uh, voelen als hij uh, meerdere kanten van zichzelf uh, kan laten zien. Ja. En dan zit hij ja, ja, ja. of in een band waar hij uh, ook wat explosiever is. En dan denkt hij, ja oké, okay, is leuk. Maar uh, ik wil toch ook even wat laten zien uh, wat, wat bij mij uh, in ja, uh, binnen uh, speelt. Nou, dat is bij jou uh, ja. precies uh, te horen als ik het zo begrijp. Uh, Precies, dit ja. is wat meer een uh, ja, wat introvert, wat melancholischer. Ja, um, um, ja goed. Um, de belangstelling. Is dat, uh, heb je al een beetje het idee dat, het, uh, dat je daar al wat uh, ja, reacties op uh, hebt gekregen op het materiaal wat je nu hebt uh, Ja, ik heb een aantal dingen al uh, een beetje zo rondgestuurd en daar krijg ik uh, waanzinnige reviews op. Ook van mensen die in het verleden heel positief waren. Maar die zeggen nu wel van ja, dit is toch wel een... Uh, je hebt echt wel een stap gezet. Dat dus mm. vind ik heel fijn om te horen. En ook dat Concerto uh, Records in Amsterdam de platenzaak het uit wilde brengen. Die reageerden meteen. Die zeiden, dit, dit gaan we uitbrengen. En uh, vond, die vond die het fantastisch. En dus ik, ik had wel meteen zoiets van ja, alle tijd en energie die we erin gestopt hebben. Mm. Het is echt een heel lang proces geweest. Dat, uh, het, het, het betaalt zich uit en... Ja, we hebben echt gewoon iets heel moois in handen. We zijn er gewoon waanzinnig trots op. En um, in die zin heb ik ook een soort, soort rust nu wel. Dat ik denk: wauw, het, het is eruit. Het kind is geboren om hem nog maar even in te koppen. Ja. En uh, die, de ontdekkingsreis is gemaakt. Het was een lange reis en uh, het. Ja, het dagboek lichter en dat is Lewis en Clark. Ja, um, concerto. Uh, dat is dat zie je in een zeer illustere uh, gezelschap, want uh, de mannen uh, die vanavond in de rode bioscopen zijn uh, zijn EP ja. release die zit ook bij datzelfde label. Dus, uh, Klopt. Ja, ja. ja Paul Bond. Ja, ja. Dus je dus, uh, dus die, die zit in goed uh, gezelschap in uh, dat op zich. Ja, um, ja, leuk. Ja, ja uh, morgen komt deze single uit, hè? Nee, volgende week pas. Volgende week? Oh, dus, oh we, zijn, uh, we zijn wel heel erg uh, van de vlotte, Dus we mogen hem uh, vandaag ja. al uh, draaien. Uh, ik zei al... Yes. Ja, ik zei, ik zei morgen, maar dat is dus een week later. Ja. Nou. Volgende week vrijdag. Volgende week vrijdag. Uh, waar is hij dan uh, op uh, te vinden? Spotify, Apple Music, alles. Uh, alle, alle platforms. Uh, overal kun je hem uh, dan horen. Helemaal goed. Uh, de single hier is Mountaineer met uh, Ohio. go oh. heeft ze dit uitgebracht... ...boven van uh, Lasset... ...of beter gezegd... ...achter Lasset schuilt Tessa Lamers... ...en uh, zij uh, maakt ook onderdeel uit... ...van Low Addict Sound System... ...want daar zit ik ineens zo op te kijken... Hè. ...en wat gebeurt er? Ja, zeker! Low Addict Sound System komt weer terug... ...en ze gaan een nieuwe single uitbrengen... ...over twee weken is het zover... ...want dan uh, gaat die uh, uitkomen... ...de Single Circles... Uh, dat is uh, in meerdere opzichten wel interessant. Want uh, dat kunnen we uh, sowieso meepakken in dit programma. Maar ook met die bed van drie, voor 12 Noord-Holland kunnen we dat ook uh, nog wel eens aanroeren. Dus gaat helemaal goed komen. Um, dat uh, is uh, in ieder geval het laatste nieuws rondom uh, Lasset. Maar ook Dylan van, Want die uh, maakt ook nog uh, deel uit van, uh, van Low-Edex En uh, Maaike van der Weijden. Ze zijn tegenwoordig met z'n drieën. Uh, en we zijn ook heel uh, nieuwsgierig naar uh, wat daar uh, verder uh, gaat uh, komen. Dus uh, dat uh, zeggende kunnen we gewoon weer uh, verder met, uh, met alles met, uh, waar we bezig zijn. Uh, trouwens, daarvoor hoorde je de nieuwe single van Mountaineer en Ohio. 14 januari komt het uh, hele album uit. En ook uh, daar zullen we met uh, de drie voor twaalf Noord-Holland uh, pet op... ook uh, nog het nodige mee gaan doen. Want ja, uh, Marcel woont tegenwoordig in Amsterdam. En dan uh, mag, je, mag je meedoen. Hè? Dus dat, dat heeft dan daar wel uh, mee te maken. Uh, want hij komt oorspronkelijk uit Drenthe. Dus. Maar goed, uh, wie buiten ook echt buiten de provincie woont... maar hij heeft het uh, wel uh, netjes uh, weer naar ons toegestuurd. is de nieuwe single van Nuland. Dat heeft hij afgelopen week uitgebracht. Het nummer dat heet Beat the Clock en is alweer het uh, vertrekpunt voor verder nieuw materiaal wat nog gaat komen.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 Wel heel erg uh, wel mooi om uh, dit uh, mee te kunnen pakken in dat, uh, dat opzicht. Uh, ik zou bijna ergens een, uh, een, een chatbericht uh, gaan sturen naar uh, de, de verkeerde persoon. Want uh, ik, ik zou me sturen naar iemand die ik ergens nodig uh, voor heb. Maar ik stuur bijna naar de verkeerde persoon. Dan krijg je als je praat en breidt tegelijk. Um, Biet de klok van uh, Nuland en achter Nuland. Schuilt uh, Alex Nieuwland. En hij komt uh, uit Harlingen vandaan. En hij is al uh, min of meer opgepikt door uh, de collega's. Al daar ergens in uh, het Hoge Noorden. Uh, daar heeft hij ook al de, de nodige aandacht uh, gekregen. En uh, niet alleen ik. Uh, maar het gebeurt ook nog elders in het land. Kan ik je vertellen. We altijd nog een heel mooi programma op de ja. zaterdagmiddag. Tussen 12 en 2. Uh, en deze collega. Willem de Waard doet daar ook nog wel eens een duit in het zakje... in wat betreft het materiaal van deze 0. Dus uh, wat dat er gaat, uh, aan belangstelling geen gebrek. Uh, vorige week... Hadden we uh, Julia Korthouwer uh, in de uitzending van uh, Loep. En Loep, uh, daar gaat het goed mee. Uh, ze, uh, ja, helaas alleen geen optredens. Maar wel bij 3FM zijn ze inmiddels, uh, mogen, uh, hebben ze inmiddels mogen optreden. En daar hebben ze ongetwijfeld ook uh, het uh, titelnummer van die EP laten horen. Want dat is de EP die afgelopen vrijdag is uitgebracht. En dat nummer dat heet Older En die hoor je tot aan het nieuws van 8 uur.